DURE! Trin Straatman met het NOS-journaal. De gemeente Den Haag krijgt een nationaal monument... voor de herdenking van de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Burgemeester Van Zane zegt dat onderzocht wordt... wat de mogelijkheden zijn om zo'n monument een plek te geven. Den Haag reageert hiermee op een verzoek dat werd ingediend... door een vereniging van overlevenden van de genocide... in de voormalige moslimenclave in Bosnië. Vandaag is het 25 jaar geleden dat de enclave... door het Bosnisch-Servische leger werd ingenomen. Aansluitend op de val werden door dat leger meer dan 8000... 1000 moslimmannen vermoord. India is in drie weken tijd fors omhoog geschoten... op de lijst van hard geraakte landen door het coronavirus. Uit cijfers van de Amerikaanse John Hopkins University blijkt... dat in India nu meer dan 820.000 besmettingen geregistreerd zijn. Alleen in Brazilië en de Verenigde Staten worden meer positieve tests gemeld. Inmiddels zijn er ruim 22.000 Indiërs aan de gevolgen van corona overleden. Het is het land na maanden wel gelukt om de testcapaciteit te verhogen... naar 250.000 per dag. Toch is dat volgens deskundigen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 Onder boeren lijkt veel steun te zijn voor de protestacties van de afgelopen dagen. De NOS en vakblad Nieuwe Oogs vroegen zo'n 15.000 boeren naar de acties en meer dan de helft van hen steunt die. Niet alleen melkveelhouders, maar ook akkerbouwers en tuinders spreken zich er positief over uit. Het weer. Na een frisse start krijgen we vandaag een afwisseling van zon en stapelwolken. Landinwaarts kan nog een buitje vallen. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. En ook maandag is een droge en rustige dag. Daarna neemt de kans op een bui weer wat toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files...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 In het album geplakt, weet je nog wel. Oh. En die leek precies op een jeugdkiek van mij.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 Zijn jij bent alles in mijn leven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 Zaterdag dan ga ik in het bad, ik spat de kamer vol, altijd heb ik loon, eenmaal in de week is mijn versnafde klok, zaterdag dan ga ik in de tobe, zaterdag dan ga ik in het bad, niet maandag is de voordag, niet donderdag of vrijdag, maar zaterdag. Ik vergeet mijn leed, zing mijn hoogste lied. Een mooie nacht van mijn kanarief. Het is voor mij een dag. Een zaterdag baan. Buren van een hoofd, blijven ook droog. Roepen roep een buur hey, je zit niet aan zee. Het waterstroom weer naar beneden. Zaterdag dan ga ik in de tobben. Zaterdag, dan ga ik in het bad. Ik spat de kamer vol, altijd heb ik loon. Eet wel in de week is van verstand tot oh. Zaterdag, dan ga ik in de toben. Zaterdag, dan ga ik in het bad. Niet maandag, dit is de woensdag, niet donderdag of vrijdag. Maar zaterdag ga ik in het De maat is gezond als een jonge hond, de verlichte kamer in het rond, wijl het schuimend nacht mij om de oren span Ik ruil mijn zekertijl in mijn leven niet, voor een bakken, maar of niet, die ruilt die heet, straks tot verdriet. Zaterdag dan ga ik in de tobbe.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 is afgeleid van het Zuid-Afrikaanse liedje Bobiaan klim die berg en u hoort hem nu Bobbi groepen met bella bella donna bella bella Mia Ga met mij vanavond naar de kleine Osteria bella in het bella Kus, zeg jij me lachend, o oh, bambino. Bino. Mama, weinig spelen, Hoor ze niet, weebe sparen, niet, niet. Nacht de niet, schoor ze niet, hozen luister niet, luister niet, Luister niet, maar niet, luister niet, Luister niet, hozen Bella Bella, mia. Ga met mij vanavond naar de kleine Osteria. Waar de hozen Door de licht, door de licht, lastig avondje dienen. Door de licht, door de licht, luister maar naar mee Bella, Bella Donna, Bella, Bella Mia, ga met mij maar naar de kleine Oostier.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 Okay. Geen zeur op het klaar voor mij is alles gelijk, of ik arm ben of rijk, want zolang als ik maar lachen dan krijg je mijn meer niet sterk, en de rest daar heb ik maar een aan, en dat is mijn grootste geluk, is oké, nooit geen zorgen verdriet, is oké. Okay my not and my be able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 Ja, Hebben je een plekje, een plekje, een plekje? Hebben je een plekje voor de fuxia? Het is een makkelijke plant. Hij eet als ware uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Ik geef een stekkie van de aan Van de fuk, fuk, fuksia. De fuxia, heb u een plekje, een plekje, een plekje? Ah. Heb u een plekje voor de Fuxia? Het is een makkelijke... You're better Zwaar ons niet, zo wordt niet wat niet verweet met fantasie bewerken de we landen. Wees toch verstandig in deze tijd, Bezorg jezelf in aardigheid. Blijf optimistisch die misters aan. Kweek zelf van geen paniek, het leven is zo vol muziek als je er zelf een mooi van maakt.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 Laat verheven, geheven kan het leven je geven, een avond van oude plezier. Een beetje van rietje, daar hoor je een liedje. Je danst daar een bal en je bent content Je zorgt vergeet je bij Frietje een beetje. En voelt je daar steeds weer in je element. Er wordt vaak een Zolang het mooi, gaat breken wij nog lang niet. Pak er nou, dat zeg je vrouw van dan dan. Leef niet staan, maar laat je gaan van daar dan dad. Denk aan nu en niet dan morgen, dadan, dad. aan morgen, daad aan dan. Aan de keer en niet aan zorgen, daadan dan. En samen met haar grabber Johnny Jordaan mag ze aanspraak doen... gelden op de Bovema-titel, de beste stem van de Jordaan. En ze begon pas haar carrière... Ik zit niet in de put voor en ik denk: wat geeft dat nou? De wereld is van mij, dan ik heb jou. Ja. Ik heb gebrek aan alles en ik voel me miljonair. Mijn goed humeur laat mij niet in de steek. Al zit ik in de dalen, al is het misère ontfermd. Dat maakt mij niet van streek. Gesjocht te zijn is overspanning. Dan kom je niet te kort, nee. ik heb geen ring, ik heb geen geld, ik heb geen diamant gespeeld, maar toch heb ik een fortuin want ik heb jou. Ik heb geen knecht, ik heb geen meid, maar ik heb onder ons gezeten, spat nog harder mee want ik heb jou. Jij weet al lang dat ik geen wilde Met mijn broer heeft mij gesteld, maar mij zegt: Ik heb jou. Je tintelende ogen, schat, reusachtig kind, wie doet me wat een rijkdom? Ik heb jou.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 Mijn allerliefste schat, dat kan me echt niet schelen. Want weet u wat ik wil? Ik zeg het jou meteen. I need you. Van jou met vreemde stem Zou dat dan liefde zijn Zou dat dan liefde zijn Wanneer jouw als buitje plots lenen?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 Sarah, je rokzaktap, laat dat zo niet gaan. Toetje, lief toetje, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwem, denk aan je vat op toch. Sarah, je tam, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rokzaktap, laat dat zo niet gaan.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 Ik vond de rok wel acht keer vast en tien keer vroeg die los. Ik zeg soms kwaad ons met de lach wel twintig keer per dag. Sarah je zag dat, wie heeft dat gedaan? Sara, je rook laat dat zo niet gaan. Stoetje, liefnoetje, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenbent, denk aan je pas pas op toch Sarah, je zakta, wie heeft dat gedaan? Sarah, je zakta, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droom, zieken met hun linker oog. Sara, je rook zakta, dat ding omhoog. Kind komt kiezen me, kind komt kiezen me in de maand, hey. Vind je rokje, goed zo, oh, die zitten moet al ze samen zijn. Het je jaar die in geen hinder bij, al die binnenrijk, haal het je goed op oh, weg. En duurt de langer dan ik denk, dan heb ik van de pech. Sarah, je rok, zak, zak, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rok, zak, zak, laat dat zo niet gaan moet je, lief moet je, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwet, denk aan je patoen. Pas op Sarah, je rokzaktat, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rokzaktat, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog, stiekem met linker oog. Sarah, je rokzaktat, haal dat ding omhoog.